Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De 32 demonstranten die gistermiddag zijn opgepakt... tijdens een demonstratie van anti-islambeweging Pegida in Utrecht... zijn allemaal weer vrij... Volgens het Openbaar Ministerie zijn zeven mensen achteraf gezien onterecht vastgezet. Ook vindt het OM een in beslag genomen bord met de tekst Islam gaat terug bij nader inzien niet strafbaar. Er waren ruim 100 Pegida-aanhangers bij de betoging in het Hogelandse Park in Utrecht. Onder de arrestanten waren zowel aanhangers van de anti-Islamitische beweging als tegendemonstranten. Cabinepersoneel van Lufthansa legt morgen opnieuw het werk neer. Omdat de vakbond en de Duitse luchtvaartmaatschappij nog niet dichter bij een akkoord zijn gekomen over een nieuwe CAO... staken ze morgen bij lange vluchten van en naar Frankfurt en München. En ook bij het vliegveld van Düsseldorf wordt actie gevoerd. Personeel van Lufthansa voert sinds vrijdag actie tegen bezuinigingen bij het bedrijf. Alleen vandaag al moesten er bijna duizend vluchten worden geschrapt. In Steenbergen in Brabant is opnieuw een vergadering aan de gang over de opvang van asielzoekers. Omdat de vorige bijeenkomst uit de hand liep, mogen nu alleen mensen die zich hebben aangemeld er naartoe. Er is plek voor 120 mensen. Tientallen betogers hebben zich met spandoeken voor het gemeentehuis verzameld om te demonstreren tegen het AZC. Ook zijn er tientallen agenten aanwezig om te voorkomen dat de situatie opnieuw uit de hand loopt. Volkswagen geeft gedupeerde klanten in Amerika een tegoed van 1000 dollar om tegemoet te komen aan de bijna 500.000 eigenaren van Schumel diesels. Klanten krijgen 500 dollar om vrij te besteden. De andere helft moeten ze besteden bij garages van Volkswagen. En ze krijgen drie jaar lang gratis pechhulp. Het is nog niet bekend of Volkswagen-eigenaren in Europa ook een compensatie krijgen. Het weer, het waait flink en in het waddengebied is de wind soms stormachtig. Verder op de meeste plekken bewolkt met af en toe wat regen. Het blijft zacht vannacht bij ongeveer 13 graden. Morgen neemt de wind wat af, maar verder verandert te weinig. En het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. We staan geen...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 Ja, en heel hartelijk welkom bij CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving en we gaan door met het draaien van filmmuziek. Eh, echte films, zou ik maar zeggen. Eh, dit uur staan vooral op de rol een aantal oorlogsfilms. Cross of Iron, Fateless, List, Empire of the Sun. Ja, Changeling heb ik ook nog staan. The Journey of the Nettigan. Ja, heel veel mooie filmmuziek. En natuurlijk beginnen we, zoals het doen, gebruikelijk is, met een hit. En dat is uit de film Absolute Beginners, een lied van David Bowie. En dat is niet de filmuitvoering, maar de hituitvoering. Want de filmuitvoering duurt iets van 6 minuten. Deze is wat korter, maar nog altijd eraan vijf. Absolute Beginners David Bowie een David Bowie-fan bent, dan moet je zeker naar Groningen, Groningen Museum. Vanaf 11 december is daar een succesvolle tentoonstelling over David Bowie. De tentoonstelling is het eerste internationaal overzicht van de uitzonderlijke carrière van David Bowie. Een van de meest baanbrekende en invloedrijkste artiesten uit deze tijd. Meer dan 300 objecten uit het David Bowie-archief, waaronder handgeschreven zongtesten, originele kostuums, fotografieontwerpen van bijvoorbeeld albums en zeldzaam materiaal van de afgelopen 50 jaar zijn voor het eerst samengebracht. Het demonstreert hoe Bowie's werk is beïnvloed door en invloed heeft gehad... op uiteenlopende stromingen in kunst, design, theater en de hedendaagse cultuur. Hierbij ligt de focus op creativiteit, vernieuwing en samenwerking... met veel vormgevers op het gebied van geluid, mode, vormgeving, theater en film. Een tentoonstelling die je niet mag missen als je een Bowie-fan bent. Naar Groningen dus, vanaf 11 december, Groningen Museum. Nou, dat is een heel verhaal tussendoor, maar zeker de moeite waard... En dan kom ik toch weer bij een film waar ik de laatste tijd toch wel vaak dit nummer van gedraaid heb, omdat het mij, eh, omdat ik het zo mooi vind. Elliot Smith Between the Bars. Ja, dus is natuurlijk uit Goodwill Hunting en daar vandaag ook nog het nummer van Danny Elfman, Goodwill Hunting. Ja, en dan ga ik nu aan een vierluik beginnen. Een vierluik van uh, een aantal films. Vier dus om precies te zijn. En dat betreft de films Cross of Iron, A Fateless, Schindler's List en Empire of the Sun. Het zijn allemaal oorlogsfilms. En de oorlogsfilms zijn natuurlijk net weer in aandacht voor Son of Saul. Een, een, ook een, een holocaust film. Uh, ik heb gekozen voor deze vier. Ik had Son of Saul, heb ik de muziek nog niet te pakken van gekregen. Dus daar moet ik nog even naar zoeken. Uh, ik begin met Cross of Iron. Cross of Iron is een film die gaat over een gedesillusioneerd Duitse peloton aan het oostfront uh, met Steiner. Als belichaming van, belichaming van de totale idioterie van oorlog. Onder begeleiding van een scherp contrasterend kinderkoor. En gruwelijke dia's ontvouwt zich een orgie van plastisch geweld. Waaruit een ieder individuele soldaat op zijn eigen manier probeert te ontsnappen. Nou, als je deze muziek hoort, als je het eentje hoort, dan zit het voor altijd in je geheugen gegrift. De cross of Iron, de titelmuziek. Ja, heb je deze film nog nooit gezien? Dan uh, heb je nog een kans. Want aanstaande vrijdag 13 november. Om kwart voor twee s'nachts op de BBC 2. Uh, wel het Engels, maar zeker de moeite waard. Prachtfilm. Uh, ik doe nog één nummer: St Steiner's Theme. veel meer meer dan de moeite waard is, is Faithless. Daar is de muziek geschreven door Ennio Morricone. En het vraagt gaat over een jongen, die, een Hongaarse jongen, die in een kamp terechtkomt. Feteless titelmuziek. En dit is eigenlijk de aftiteling. Ennio Morricone. Sommigen zijn de beelden van deze film al zo schokkend... dat deze muziek er eigenlijk niet bij zou horen. Maar de, uh, zonder de beelden, de muziek is gewoon prachtig. Uh, Sorsdalansag uh, op z'n Hongaars. Ik doe er nog één nummer uit deze prachtige soundtrack... van Fateless zag. Ingrijpende film hoort ook ingrijpende muziek. En dat is bij deze film zonder meer het geval. Of Fateless, muziek gecomponeerd door Ennio Morricone. Er zijn ook een aantal nummers op van Ennio Morricone en Lisa Gerrard. Uh, Schindlers List is natuurlijk een hele bekende film. Hoef ik niks over de inhoud te zeggen. film uit 1993. Uh, het, het thema. Deze prachtige soundtrack gecomponeerd door John Williams en uh, uh, Isaac Perlman uh, die op de viool speelt. Dit is uh, track nummer 7. I Could Have Done More. Ruim niet helemaal, het is een vrij lang nummer, een stukje nog, omdat het zo'n mooi thema is. Zo'n mooi thema, zo, ook zo'n bekend thema. Maar goed, we gaan het toch uh, dichtdraaien. Uh, ik doe er nog één uit het vierluik Empire of the Sun. Dat is afgelopen zaterdag op televisie geweest. Het verhaal gaat over een, een, een, een Brits uh, jochie uh, die in Shanghai woont... en van zijn ouders gescheiden wordt als, de, als het begin van de Tweede Wereldoorlog... die Japan en uh, China gaan bezetten in Shanghai. Er zit ook mooie muziek in. En ook deze muziek is van John Williams, Empire of the Sun... We beginnen met het eerste nummer van de CD, Empire of the Sun, Sao Gun, John Williams. Empire of the Sun. Uh, wat ik vergat te zeggen, wat als Schindler's list ook weer op televisie is, donderdag 12 november, uh, net 5 om half 9 tot 000 uur. Dus heb je hem nog nooit, gezien of weer hem nog een keer zien en of de muziek beluisteren, dan kan dat donderdag. Uh, ik doe nog één nummer uit Empire of the Sun: Cadillacs of the Skies. Dierluik, Cross of Iron, uh, Fateless, Schindler's List en Empire of the Sun. En de laatste twee films waren, was de muziek van uh, John Williams. Uh, Aanstaande donderdag is eigenlijk een film die ik van harte aanbeveel. Uh, voor mij is het uh, deze week een van de beste films die op televisie komt. Dat is de film Changeling. Ik zal er wat muziek uit draaien en vervolgens het verhaal vertellen. Changeling, Ride to School. <middels> genomineerd drama van Clint Eastwood een zwaarmoedig verhaal over een moeder die na de ontvoering haar zoon meent dat de politie de verkeerde jongen heeft teruggevonden en in een inrichting wordt opgesloten de geestelijke ontwrichting van de alleenstaande moeder en haar strijd voor gerechtigheid zijn schrijnend, de vreedheid en corruptie van de politie in het Los Angeles van de jaren 20 zijn schrikwekkend dat het verhaal op waardige gebeurtenissen berust maakt dat changeling tot een dwingende en onthutsende kijkervaring. Als je hem nog nooit gezien hebt, aanstaande donderdag, uh, even kijken welke zender. SBS 9, half 9 begint, die duurt er tien voor half twaalf. Uh, kijken of opnemen, want het is echt een, een mooie film. En de, de aardige muziek, de muziek is van Clint Eastwood zelf. staan zondag, dus uh, half negen. Change link. Nog één nummertje. Where do you live who you are? film, de muziek laten horen. Dat is een oude film. Een film uit 1985. The Journey of Nettie En daar zit hele mooie muziek in. Onder andere dit nummer, Leaving. Journey of Nettie Gan is een uh, Disney-film En bij eigenlijk alle Disneyfilms is de muziek natuurlijk wel dik in orde. Deze muziek is gecomponeerd door James Horner. Het verhaal Chicago 1935. Amerika, Amerika is al zes jaar lang ondergedompeld in armoede en ellende. De grote crisis is op zijn hoogtepunt. Tienduizenden radeloze mensen trekken door het land op zoek naar eten en werk. Velen van hen wagen hun leven, hangert aan vrachttreinen... waar de politie zich genadeloos vanaf probeert te slaan. Sol Gen en zijn dertienjarige dochter Nettie... hebben een pensionnetje in de buitenwijk van de stad. Ze slaan zich samen door de moeilijkheden heen. Waarbij Nettie leert dat ook kleine meisjes soms niet buiten... een paar stevige knuisten kunnen. Het moment breekt aan dat Sol werk moet zien te vinden. Hij zit aan de grond. Ten einde raad neemt hij een baantje aan als houthakker... aan de andere kant van het land. Hij laat Nettie achter bij de beheerser van zijn hotelletje, Connie... Maar de kleine net heeft andere plannen. Ze gaat op zoek naar haar vader en een lange reis begint. En dit is het nummertje The Forest... journey of uh, Nettie Gan, een oude film, 1985, maar nog steeds de moeite van het kijken. Waard zie je hem eens een keer ergens liggen of in de bibliotheek. Neem hem mee, want hij is zeker de moeite waard. Een familiefilm, een echte Disney-film. Daar uh, nou ben ik toen een laatste film, draai ik één nummertje uit: Scott Pelgrim versus the World. De 23-jarige Scott Pelgrim is de bassist van de muziekgroep De Sex Bombs. Wanneer hij Ramona Flowers ontmoet, wordt hij meteen stapel verliefd. Hij doet er alles aan om met haar in contact te komen. Ze maakt hem duidelijk dat ze enkel een relatie met hem kan beginnen... als hij haar zeven evil exes, gemene ex-partners, kan verslaan. Nou, daar gaat de film over. Is ook van de week op televisie, ik weet niet eens wanneer. Ik draai er één nummertje uit. De muziek is gecomponeerd door Nigel en uh, Dit is nummer Love Me Some Walking. Ik zie dat deze film aanstaande dinsdag op televisie is. Dus William Zien, Scott Pelgrim, vs. the world, aanstaande dinsdag. Ik luister naar CFM Cinema. Mijn naam is Alco Beuving en we hebben weer heel wat films de revue laten passeren. Uh, uh, tweede uur lag het accent een beetje op wat oorlogsfilms. En ja, daar zat toch wel hele, hele fraaie muziek bij. Ja, deze keer vooral wat oude films. Weinig nieuwe films gedraaid. Ik had toch Crimson Peak liggen. Nou, niet dat toegekomen. Volgende keer maar. Ik wens je een hele goede week toe. Met heel veel mooie films natuurlijk. Geniet ervan. Het is regenachtig weer. Dus wie weet ga je lekker thuis naar de film kijken. Of in de bioscoop. heel versterkt van, van de week en voor zo direct. Heel wel te rusten. Slaapzacht. Tot volgende week maandag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.